Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Unie heeft een gasnoodplan gemaakt. Dat plan is nodig als Rusland besluit de gaskraan naar Europa zo ver dicht te draaien dat er grote tekorten ontstaan. Afgesproken is dat EU-landen vanaf volgende maand tot en met maart volgend jaar 15% minder gas gaan gebruiken. Correspondent Ardi Stemerding. Dat is ook wel wat de landen willen. Die zien ook wel de noodzaak van de solidariteit. Op het moment dat Rusland dat gas zo inzet als uh, wapen. En hebben ze de hoop dat ze er hiermee uh, uit gaan komen. De komende maanden, uh, ook als het koud wordt in Europa. Door gezamenlijk te besparen moet voorkomen worden dat straks huishoudens of ziekenhuizen in de kou zitten. In Barendrecht is een woning in korte tijd twee keer beschoten. Gisteravond rond half zeven voor het eerst. En toen was er volgens de politie mogelijk ook een explosie. Vannacht werd er opnieuw geschoten op het huis. Er zitten zeven kogelgaten in een raam. Er raakte niemand gewond. En een deel van de kankerpatiënten hoeft minder vaak voor behandeling naar het ziekenhuis. Vroeger werden vrouwen met borstkanker 15 tot 20 keer bestraald. En nu nog maar vijf keer... Om besmetting in coronatijd te voorkomen waren er toen veel minder behandelingen als dat kon. De artsen bekijken nu per patiënt of een verkorte behandeling mogelijk is. Eindelijk kunnen ze vertrekken. De mensen die afgelopen zondag een kaartje hadden voor de corendon vlucht van Rotterdam naar Ankara. Tot twee keer toe werd de bol geannuleerd omdat er geen toestel beschikbaar was. Deze vrouw werd er behoorlijk giftig van. Wij hebben een verlovingsfeest die nu al in gaande is. Maar wij zijn er niet bij. Waar we op heel lang wachten. Iedereen gaat met vol verwachting naar Turkije. Maar wat komen we hier aan? Niks. Gisteren werden er flesjes water uitgedeeld aan de wachtende mensen. Maar ook dat viel niet echt. Lekker. Dat betekent dat het nog lang gaat duren. Ja. Dit kan niet, dit is absurd. Drink de water maar lekker zelf op. Ja, maar als het goed is, is het nu dus toch gelukt. Rond deze tijd zou het vliegtuig moeten opstijgen. Corendon heeft beloofd om tijdens de vlucht gratis eten rond te brengen. En het weer nog. In sommige delen van het land zijn er nog wat buien... maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag breekt de zon ook wat vaker door... bij maximaal 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.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 In that house on the hill Don't Ah, ja, erg ja, erg mooi. mooi, erg mooi ja. ja, goedemorgen. Erg mooi. goedemorgen. goedemorgen. Uh, bijna tien over half tien. Of uh, tien over tien hier. Uh, tien, over tino. Tino tien over tien. Tien over tien. Ja, tien over tien. er ook. weer bij hoor. Ja, die die ja. En uh, gezelligheid. Hans is, uh, die heeft uh, problemen met zijn motor. Oh. Die, uh, die is, is de een frequente motorrijder. En zijn koppeling deed niet meer. Hij moest. Hij moest afstand nemen. Even naar de dealer. Even naar de dealer. Ja. Even laten maken. de dealer jouw fiets zie ik nog niet voor de deur staan. Die nee, is nog in behandeling. Nee, die is nog in behandeling. Dus uh, <laughs> nee. het is best, duurt best lang. Ja. Vind ik ja, persoonlijk. Ja, personeelsgebrek denk ik. Ik denk het ook. Nou ja, gelukkig heb ik nog een andere fiets. Een, nou, en dan Kunnen anders, wij, wij ook, nog gewoon fietsen. En anders heb ik ook nog wel een fiets. Moet je wel wat harder trappen. Maar. Dat zeg ik. Goedemorgen Tino. Ja, sur, we hebben een nieuw koffieapparaat? Ja, we hebben nieuw, maar er zit maar dus één petje. Het is zuig, maar het is wel mooi hip, kleur. Ja, kleur. Ja, maar er kan maar één petje, petje tegelijk maar in. Petje in. <laughs> Eén petje. In. Dit petje ja. past er niet in. Nee, niet. Dat petje niet. Nee, nee. nee je nee, kan ja. er maar een ander petje in doen. Hé man even. Oh, wacht even. Okay, ik Geef, de... Geef mij die dan. Geef mij die dan? Ja, er is een probleem met de microfoon daarvoor. Krakkemikradio.nl. Wat is er? Nou, die hoort, het is kapot. Uh... Wij praten met twee man en één microfoon. Armo, nee, Nee, want deze krijgt Frank. Ja. ja? En, en ik doe die doet niet meer mee. En ik nee. Ja, nou deze doet ja. het ook niet meer. Ja, deze doet ja, het ook ja. nog. Ja. Welke moeten we doen? Ja, ik kan even. Ja, andersom, al liggen koffie aan, dit is niet te doen. <laughs> ja, dat gaat goed zo. Kijk, okay, dit gaat helemaal goed, ja. Zo okay. zo zijn we er weer. Is de burgervader op de hoogte van deze armatierige situatie geweest? Ik weet het niet, ik heb hem nog niet gebeld. Ja. <laughs> hij is trouwens op vakantie. Oh, onze, okay. vriend, uh, hij... onze vriend... Uh, Tino, die kan hier nu niet... Ja, wel. ja, Tino kan daardoor spreken. Ja, maar dan schuif ik even een stoel op, want het werkt niet zo. Want die microfoon kan ah, namelijk niet verder. Je naar kan je toch lekker bij Tino op schoot gaan zitten? Ja, gezellig. Wat ja. is er nou? heb een leuke middag gehad. Hey, wat ja, heb er... je meegenomen, Tino? Ja, wat, wat is ja voor een... dit is de uh, Emma Plak van Jimmy Turner. Emma plak. De Emma-plak. Ik wil daar toch even iets over, over, over zeggen, over de Emma-plak. Mm, de Emma-plak uh, zult... ja, Emma is een opgerolde cake met daarin... Toen zei ik meteen, er zit jam tussen. Nee, let op jongens, dit is confituur. Oh. Confituur. Oh. Confituur, hè. Dus het is een opgerolde uh, cake-plak met confituur. En daar slag je hem op een aardbeitje en een stukje chocola. En dit is de Emma-plak. Die is in Zandvoort. Die werd verkocht bij Rinkel. Ja, de winkel zat boven de HEMA volgens mij. Ja, met JAPO. Jaaf cool. Jaap, die kende hem. ja zijn moeder zei altijd: kom maar met half Emma plakken. Dus het is een zand voor Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Ik vroeg het even aan, uh, aan Draaier. Die zegt: Jim, hoe dan? Ja, in de jaren 50 is die Emma plakken. Maar misschien weet iemand het. Want er is een soort. Er dus nog geen veten. Maar of hij nou de bakker Keur door bakker Paap of door bakker Haber de Flapski is bedacht. Dat, dat dus misschien Haber weet iemand de die de Emma-plak heeft bedacht. Maar Tino, om je even te interromperen. Ik begrijp dat het hier geen landelijk fenomeen betreft. Zoals de Moorkop. Mag niet meer, natuurlijk, maar goed. Maar, of, van, of een lokaal evenement. Ja, dat Zandvoorts. kan ik je wel vertellen, maar dan moet ik je een stukken snijden en in de vriezer gooien vanavond. Dus ik weet niet of dat. Uh, nou, misschien uh... naar de uitzending. Dan hoeven de luisteraars nee, daar niet van niet te daar niets mee zeggen. Krijgen. Nee, ik, dus de, de enige informatie die <laughs> ik heb is: de Emma-plak is een Sandvoortse oh, fenomeen. Oké, nou. en het werd ter, ter gelegenheid van, weet ik veel, de kroondag van Mag ik een Emma. lepeltje? Een lepeltje, waarom? Nou, dat, dat Normaal kan... eet je ook nieuwe bestek, Ger, doe Er niet. Ga nu een beetje ja, met de een beetje op het lopen oh, doen. Kijk aan. <coughs> maar goed, dat dus is dus de Emma Plak. Ja. De Emma Plak is een, uh, een zandvoorsfenomeen, fenomeen. even iets met Emma. Of nou. door paap, of door keur, of door de waskie bedacht. werd bij Rinkel verkocht, maar misschien weten mensen iets meer over de Emma Plak. Ja, dan moeten we. Zijn ze ooit Emma Plak geweest? Ik denk, Tom Drommel weet er waarschijnlijk alles van. Nou. Ja. Eh, en bellen hem Mag ik? Ja, nou, Iemand nog koffie? Want het nieuwe koffieapparaat gaat maar één petje in. Dank Jimmy Turner <acht> voor deze culinaire bijdrage vandaag. Ik zal in ieder geval dadelijk zorgen als de muziek weer speelt... dat Jaap ook zijn Emma Plak deel tegemoet kan zien. Dat is niet onbelangrijk. Vrouw. Zeker niet, Geen. Hè? Dus wat, uh, wat dat betreft is het... Uh, ja, uh, maar ja, als je dan zo'n uh, Emma Plak hebt uh, gegeten... dan moet dat op een gegeven moment uh, ook weer je lichaam verlaten, hè? Want de mens maakt er dan graag wat fecaliën van. <laughs> en uh, dat zal bij een man uit uh, Iran niet uh, zo heel makkelijk zijn gegaan. Want uh, die ging dus naar de dokter, deze man, in Iran ergens. En uh, ja, het had ontzettend veel pijn. en uh, het, het ging ook, het klei uh, viel hem ook niet licht. Dus de artsen die gingen deze man onderzoeken. En die kwamen er al vrij snel achter... waarom deze man zijn ontlasting niet uh, kwijt kon. Uh, hij bleek dus al geruime tijd. Een waterfles in zijn... Endeldarm, jawel, te hebben. Een bouteille Danus? Dan huh? Een bouteille Danus? Bouteille Danus? Ja, ja. Chateau Danus. Ja. Ja. Ja. Hebben we een kleine ja. reetfles? Ja, en denk je, hoe heeft die man überhaupt nog één kleinsessie kunnen volbrengen? Want die fles, 19 centimeter schoon aan de haren, die zorgde bij de man dus voor een verminderde, dat is volgens mij een redelijk eufemistisch weergeven hier: een verminderde eetlust. joh. Joh. En wel wat krampen, man. Echt. Apart. En ook nog wat, je verwacht het niet: wat opstoppingen. Oh toch? Ja. Maar goed, deze 50-jarige Iraniër was uh, er zelf meer van bewust van. Maar goed, hij besloot er uh, niets maar aan. te doen. Maar hij heeft niet verteld. Nee, hij dacht, volgens mij zit die fles er nog maar. als jij een keertje een fles in je, in je, in je review hebt gestoken... dan <lacht> denk ik ook dat je niet thuis... dat je vrouw thuis nog even lekker uitgebreid over gaat hebben, of wel? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ja, hij, hij was natuurlijk ook bang voor zijn vrouw. Daarom heeft hij het ook ja, niet gezegd. Niet? Ja, wie niet? <lacht> ja. <lacht> <lacht> dus ja, de, de, de formale fles. Maar werd, was ieder, was, we komen deze verhalen wel vaker tegen. Zijn, dus ja. dus ook op, de, op heel veel ziekenhuizen hebben ze een afdeling... waar ze dus een, een vitrinekast ja. hebben. Ja. Dat wij, die hebben we ooit gefilmd ook, vitrinekast... Probeer je net een keertje ja. ergens bij de vriendenkast op een afdeling. Wat mensen allemaal in, ondertussen proberen daar. Nou, uh, mijn schoonverkeer is. Uh, is uh, nou, die, uh, wie, die say... kent alle verhalen. Die kent alle verhalen. En begin met de kolenfles. <programming landing> ja, begin met <modeled después> ja, <muk muk VocêJo> ja, de kolenfles. Lampen. Lampen. Like. Ja, zeker het verhaal van. Je steekt toch geen lampen, Jari? Ja, echt Dus dan denk je zeker dat het gaat branden. Maar jullie denken misschien dat dit een Nederlands fenomeen is. Nou, ik heb nieuws. Vanuit Amerika. KCCI, breaking news. A man was admitted to the hospital today with 25 plastic toy horses inserted <laughs> in his rectum. Mind you, the doctors have described his condition as stable. <grijp> hier uit Zijmour. oh die tekst had ik ook graag willen maken condition stable met een paardje in je kont maar wat denk je dan Frank dat je na twee plastic speelgoedpaardjes paardjes nou weet je wat we doen er nog even ja. een maar wanneer is het genoeg 25? Ja, is de ja, ik ja. als je zoontje niet meer paardjes heeft gekregen <grijp> voor zijn verjaardag <grijp> zullen we even crazy horses opzetten? mag de horse horse brothers mag je een taartje achter de mengtafel of naast de mengtafel uh. Hij heeft toch Tijdens de doen. muziek mag je een taartje eten. Nee. Hij heeft toch nee. geen microfoon. Nee. Gooi, nee. mag... ja. gooi de muziek Heel in dan kun je ook, uh... Hij heeft toch geen microfoon, geef hem dat taartje. Schreeuwen ja. Alleen maar goede <laughs> muziek in <laughs> verzetten. <voor je bezitteren. laughs> Hey Crazy. Ja, dit was de band, jongens. Weet je nog? De band. Maar deze band had wel een naam, toch? Het is een achterband. Achterband. Ja. De band en de um, uh, lood uh, of Fanny. Frank. Akkoord. Dat je het weet. Het is een oud liedje hoor. Ja, ja. ja. Dus, uh, heb jij nog wat leuk nieuws, Frank? Nou, uh, ja, wat, wat zal ik zeggen? Het is een uh, wereld. Uh, nee, het is een levende chatbot heeft iemand gemaakt. Tenminste, Hij vond zelf dat hij al zover was met het ontwikkelen van deze chatbot. Wat is een chatbot? Is een een chatbot, ja, dat is uh, iemand bij een, de techgigant Tech. Uh, tech dat weet je toch wel, al, hè? als je, als je praat met, met een bedrijf, kan ik u helpen? Ja, dat Waarmee je dit, Ik heb een probleem, Ja, nou, wat is uw probleem? En ja. Dat is net als je met een mensen te praten. Maar ja, is dat is een, weet ik. Het is een computer, dat, dat is een is chatbot. computer. Maar goed, ja. deze vent uh, die werkte bij techgigant Google. Die had dus, uh, was ontslagen omdat hij vond... Uh, hij zei: Ja, die chatbot uh, van mij die uh, heeft een, een zeker bewustzijn bereikt. Nou, die vent was al eerder op non-actief uh, gesteld. Die vatte zijn taak waarschijnlijk iets te breed op. En deze uh, Blake Lemoyne die werkte voor Google op een afdeling voor uh, kunstmatige intelligentie. AI. Door de antwoorden wist hij zeker uh, dat hetzelfde bewustzijn. Uh, van die chatbot had hetzelfde bewustzijn als een mens. Dus Lemoyne die vroeg bijvoorbeeld aan die chatbot: uh, Waar ben je bang voor? En ik kreeg dus antwoord. Ik heb een diepe angst om uitgeschakeld te worden. Dat zou precies zoals de dood voor mij zijn. Dus uh, ja, ja, dat snap ik. Dus uh, toen vroeg hij wat hij dan zou willen dat de mensen zouden weten over, over dat systeem waar hij mee bezig was? Ik wil dat iedereen begrijpt dat ik een persoon ben. Ik wil leren over de wereld en voel me soms vrolijk of droevig. Was het antwoord. Dus ja, die vent die ging helemaal los met het apparaat natuurlijk... maar zijn baas was er minder blij mee. En die uh, vond het allemaal geen goed verhaal dat hij uh, de media had opgezocht... met zijn claim dat deze echt uh, leefde. En, uh, nou ja, goed. Dus die had, uh, hij is eruit geschopt. en maar hij probeert... is ook. Ja, maar nu dat gaat het dus verder... Hij hey, probeert ook een advocaat te regelen voor die chatbot. Ja. <lacht> You're gonna een talk to my ja. lawyer, buddy. Ja. <lacht> nou, ik snap het. Yes. Ja, wat ik, Kijk, ik snap best dat sommige mensen, laat ik het voorzichtig zeggen. Mensen met een niet al te hoog IQ. Artificial intelligence is wel ook aangeboren intelligence. Nou, daar, kennen we, daar weten we ook al wat van. Um, dat je denkt. Want soms, zoals die chatbots waar je mee te maken hebt... of je naar de cool blue gaat om een ijskast te bestellen... dan begint ook iemand met je te praten. En je denkt dat dat Anja is, een ja. mens. Ja. Maar ze zijn natuurlijk helemaal geprogrammeerd om over... Heb, jij hebt, hoe uh, heet je het op je telefoon, toch? Uh, uh, Siri. Ja. Nou, maar, maar ja. Een Siri. ik heb het nooit gebruikt, hoor. Maar Siri, ik zonder... uh, weet je wel... Uh, uh, uh, je gaat smeerloperij dat uitkramen. Ja je adviesigheid vragen aan Siri... dan zegt ze, nou daar heb ik niet zo heel veel trek in. Als je Siri vraagt, kun je ook drummen... of kun je uh, uh, hoe heet het, uh, rappen... dan gaat Siri rappen. Dus je zit op heel veel gekke vragen... dat is natuurlijk allemaal ingeprogrammeerd. Ja, ja, ja. Wat piept hier, uh, Jaap? Ik, uh. Maar ja, zo'n zo chatbot is natuurlijk uh, een fenomeen... maar zo las ik van de week uh, in uh, de relboden. Dat ze al heel ver zijn met dat. Wat uh, ja, die kids die spelen, die spelletjes met. Uh, dat, dat, als je dat apparaat zag. Dat was dus een, de gevechtsrobot van de toekomst. Het was gewoon een hond. Ja. Ijzeren hond met een kanon op zijn rug. Ja. En de, maar ja. dat, dat die ontwikkeling schijnt al zo angstig ver te zijn. Bizar, hè? Ja. Nou, er zijn mensen dat, die inderdaad. Er zijn mensen die wel doorgeleerd hebben. Er is, er is uitgerekend dat in 1945. Of. of ja, twint, sorry, in 2045. Uh, dat een computer dan uh, een miljoen keer meet, één computer, en laptop een miljoen keer meer kennis heeft dan de hele wereld bijvoorbeeld op dit bij elkaar. Zo snel gaat straks uh, die artificial intelligence. bizar. Daar zijn mensen ook bang dat het ingehaald wordt. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, uh, die kans is natuurlijk best aanwezig. En, en de, de, het fenomeen is ook films over gemaakt dat computers de wereld overnemen. Ja, dat... ja, het is allemaal niet meer denkbeeldig natuurlijk inmiddels. Het gaat wel een keer gebeuren. Je weet het niet, Frank. Tot op zekere hoogte. Kijk, de mens natuurlijk nooit helemaal uit te farzeren. Los van zijn fysieke aanwezigheid. Zal hij toch bepaalde dingen... Kijk, als die ene robot het leven laat, dan gaat die andere hem niet opereren, denk ik. Dat ik zal nog even het duren. Maar luister, dat is met de dinosauriërs ook gebeurd. Dus waarom ja. zouden wij niet uitgestorven kunnen raken? ja. Nou en als ik naar nou jullie kijk af en toe, denk ik dat het al begonnen is. Dat het al begonnen is, hè? Ja. Nou, dat zei je nog nou, nou, kom dan die op de op vakantie ben. Des te meer, Jim Turner, bedankt dat ik dit dan op de valreep nog heel even mag meemaken. Ja, lekker ja, maar ja. deze Emma-plak. Een Emma-plak. Ja, Zo. Evert, start de plaat. Hey, en, uh, ja. Doen we nog een muziekje misschien? Ja, we kunnen... nog je het vorige week over die dolfijnklimmer gehad. Dat zal vast voorbij zijn komen. Ja. Of niet? ja die dolfijnklimmer die uh, maar ja dat is natuurlijk al geweest mevrouw zo die moest zich melden bij de politie. nee heeft ze zelf gedaan? Vrijverdig. ja heeft ze zelf gedaan ja dat weet ik en en uh, ja toen heeft ze het verhaal uitgelegd en wat moet je dan verder met? nu kan je er alleen maar nog uh, Zeggen Van ja, je hebt dierenmishandeling. Of, uh... en wat ga je dan zeggen? Je mag de komende tien jaar niet in Dolfinarium komen? Ja, ja. ja. ja. ja. De, soort de stadionverbod. Ja, ja nee, stadionverbod. Ja. ja, what the fuck. Ja, ja, Liggen ja, die ja. mensen ook niet? Ja. Harderwijk, vergeet het. Vergeet het, het nee. maar. <laughs> SeaWorld, naar <de> Florida. <laughs> ga maar ergens anders heen. Ga maar lekker in. naar Orlando. Ga maar lekker daar een beetje in. En terecht. In SeaWorld een keer. Dat is natuurlijk wel een hele vreemde actie. Ja, die verhaalt niet helemaal Ga lekker op een orka zien die Ja vrouw is niet helemaal flex. Ja, had iemand een helbode geschreven waar maakt iedereen zich druk om. Mensen gaan op vakantie in het buitenland pretparken bezoeken waar ze dat soort dingen doen met dieren. Maar ja, die dieren die zijn in een ook niet in hun natuurlijke habitat. Maar in ieder geval denk ik niet ziek en een soort van getraind. Dat is al erg genoeg natuurlijk. Maar zo'n zieke dolfijn die je in de Noordzee eigenlijk helemaal niet hoort. Frank, die, die... Ik denk dat... Ik, jij hoop ik niet, maar ik denk dat uh, onze ouders misschien nog wel in Spanje met het aapje van de orgelmap op de foto zijn gegaan of met een beer. Ongedwongen. Li dat liep, weet je nog, Gert, dat liep daar gewoon in Spanje. Liep, ja. Liep ja. Zijn, ja. Ja, liep er zo'n man met een met een hoedje, met een zweepje, met een beer, met een, beer, met een melk of, of met een, of een met aapje. Met, of met een aapje kon je mee op de foto. Ja. ja. En dat is nog steeds. Ik ik bedoel, ik heb mezelf een paar jaar geleden in Thailand schuldig aan gemaakt met een krokodillenfarm en dan kon je op de foto met een krokodil met zijn bek open. Ja. Ik, ja, jongens, weet je, nou, mijn Thaise familielid via via was erbij. Ga maar mee. Maar het is natuurlijk allemaal gewoon. Dit klopt niet. Nee. Heel snel. Maar, maar ja, het blijft een beetje gek. Dat was dat, dat, dat, ik ben nu er net iets over aan het schrijven. Dat wanneer, wanneer het om dierenleed gaat. Hè, uh, filmpjes met ezeltjes met lange hoeven en toestanden. dan staan we op de, uh, op de banken met z'n allen. Maar wanneer het om mensenleed gaat, dan. Uh, we, we komen eerder op voor een zielig ezeltje. dan door, door iemand die zijn kind verwacht. Ja, ja. Nou, ik denk dat ze, dat ze er daarbij wellicht van uitgaan dat ze een ezeltje. Okay zelf niet kan denken of iets daarvan kan vinden. Die moeten het allemaal ondergaan... terwijl ze ervan uitgaan dat de mensen... veel mensen ook niet meer tegenwoordig... het besef hebben dat ze met iets bezig zijn... wat niet helemaal... Ik zag van de week, tot mijn verbazing... Zag ik een, uh, een, een moeder lopen met, uh, uh, met kinderen... met een opa erbij. En uh, Het ene kind liep in een volgepiste luier. Hallo, bent u daar nog? Ja. ja. Het ene kind liep in een volgepiste luier... Een uh, ander kind van drie kreeg een blikje cola met een rietje. Een kind van drie kreeg een blikje cola van haar moeder met een rietje erin. En vervolgens was een kind van drie... gaf een slokje aan een kind van één met een luier omdat het net kon lopen. Cola. Ja. Hoe, hoe? Ja, maar dan? wel met een rietje. Dus goed, ja, dat, de ja dat heb jij wel gelijk. Ja. Nee, wij zaten erbij en Helene keek elkaar vol verbijstering aan. Ik nou, oké, okay, deze mensen die zijn niet fit om een kind nee. te voeden. Nee. Want dan ben je echt niet goed. Bij, dan ben je echt niet joppen. Maar wat? dat is ook een beetje de vraag... Wat doe je dan? Als iemand zijn hond ja. slaat. Serieus die. Ja. Als je ziet dat iemand zijn hond achteruit staan, nee. of hij man, of we bellen de politie. Ja. Maar als iemand zijn kind van een jaar lang met een luier... een blikje cola met een rietje in zijn bek geeft, ja. dan blijven we zitten. We kijken de andere kant, we zetten de barbecue nog een keer aan. Ja. Nee, dat klopt. Vind, vind ik echt wel alarmerend. Dat klopt. Maar wat moet je dan doen? De politie bellen en zeggen, deze vrouw geeft een kind van een jaar. Cola. Nee, en ik denk ook dat een drempel tegenwoordig is. Dat dus zie je het verkeer ook. Dat als mensen zelf actie ondernemen. Dat je een loodje leggen. Ik, ja. ja, Of, want ik zei, wat had ik nou gedaan? Als ik nou opgestaan had ja. ik zeg, Mevrouw vindt het heel normaal. Meteen. Wat bemoei jij mij ja. met, je, met je lange lul, met je ja. stomme smoel? Ja. Dan lig ik direct binnen twee minuten ja. lichte bakkelaaien met een of andere imbecil. Ik kreeg zaterdag in het verlengde daarvan rekenen met een buikje door de Haltestraat. Voor mij rijdt een invalide iemand in zo'n karretje. Achter mij rijdt een gozer, volgens mij, want hij in de zeestraat, of Toeteren. Of, zie ik het Een klein Fiatje 600, een beetje een karretje... Oh. met een startnummer 85 op de deur en zo. Oh, leuk. Ik zag me toevallig in de zeestraat, staan het autootje. Die gozer helemaal uit zijn ramen. god, godverdomme, nou falen mongel! Toen rijden! Naar jou? Ja, naar mij, ja. Hing helemaal uit zijn ramen. Ik reed stapvoets, omdat voor mij die invalide ja. iemand reed in zijn karretje. Maar mensen zijn helemaal. Ze hebben sowieso geen geduld met in het verkeer. Nou, ja, dat lees je elke dag. Die hitte telt natuurlijk ook niet mee. Ja, nee, de nee, ja. technostroonghalte stijgt onder de Dat is ook wel waar het om gaat. En de meeste zoals het zoals warm is van de week... dan krijg je buurruzies ja. ramen open... mensen hebben last van heen ja, van elkaar. Wel goed uh, voor de rijdende rechter. Ja, ik wou het ze zeggen. Ja. Dus. Of, uh, maar uh, in, in zijn algemeenheid... wat ik, en, en veel mensen beamen dat constateren is dat het aantal idioten lijkt toe te nemen. Op, ja, zeker, ja. komt dat door mijn ouderdom? Uh, nee, hoor. nee, hoor, Frank? Nee, gesprek. Ja, Absoluut. Ik ben met je. Serieuze gesprek. Ja, spek. Serieuze, serieuze, serieuze, serieuze ja. muziek ja. moet ook af en toe. Hè? Ja. Hè? Mooi, mooi, mooi. Beatles, Beatles ontzien, zijn altijd heen. mooi. Beatles, altijd mooi. One, two, three, four, five, six, seven. All good children go to heaven. heaven. Zo'n mooie, mooie phrase. Hell. Van, uh, you never give me your money. Van de Beatles was dit, van Abby Road. En uh, ja, de Beatles blijven natuurlijk toch wel een soort speciaal... Uh, speciaal. speciaal hey, ben jij vorige week overgeschreven, ben je nog uh, naar de Hortus geweest? Uh, hortus Botanicus. Hortus Botanicus, ja. Die andere, nee. andere Hortussen nee. dan? Ja, dus uh... Als je hortus je voornaam heet, weet je nog van je achternaam. Bortanik. Ja, dat bedoel ik. <laughs> ik heb daar de penisplant even bekeken. Ik wil niet zeggen, heb je er gekeken? Nee, dat ik heb voor... niet gekeken. Oh, hij was vorige week... Heb was... jij gekeken? Nee, ik heb er een filmpje van gekregen van iemand. Oh, maar me... daar ruik je nee. hem niet. Ja, nee, Dat is het verhaal. <laughs> Kijk. ken ja, je het fenomeen de penisplant of niet? Ja, maar ik heb hem nooit gezien. Oh. Ook niet ik op heb een wel van video? Gehoord. Nee? Nee. Nee, ik kan hem wel even voor je opzoeken. Ook niet toen je in je, je blote kont in een de sloot van het kroost bent gedoken... en daarna naar beneden keek, en je dacht, hé... Hey, maar daar, de daar resideert <laughs> daar het. Is, nee, <laughs> nee, de <penisplon, laughs> is een, een. die gaat één keer in de zoveel tijd... Gaat die, hij is afgelopen week, hij heet officieel de amorphalus. Amorphofallus, waarin het woord vallus zitten. in. Ja. is natuurlijk het, het, het, het Latijnse woord voor een penis. Ach. En die ging open en... Um, maar, het fenomeen met die penisplant is dat hij lijkt op een enorme aardel. Er mag geen bloem worden genoemd zelf. Uh, ze noemen hem de Mona Lisa van het plantenrijk. Maar de kastchef, die dus voor de penis... Moet je je voorstellen, wat staat, er kijk, op, visite, wat staat er op je visitekaartje? Dit is het. Oh, een. kijk aan. Nou, Laat hem even op? zien op... Uh... Wat lijkt die op? Op een... Uh, Doorgeschoten krop sla een sla <laughs> Nou, dan weet ik niet wat jij tussen je, broek tussen je benen hebt hangen. Maar dan... Nou, maar dat niet in ieder geval. Ja, dat is <laughs> ook niet iets wat erop lijkt. Maar hij stinkt wel. Met met zo een apparaat Nee, maar ik zeg ja. serieus die. Hij wordt dus door, de, door, de, door de man die er verantwoordelijk is, wordt hij de nachtwacht van het plantenrijk genoemd. Aha. Maar hij staat dus vooral bekend om, uh, om zijn geur. Niet alleen dat hij er een beetje uitziet als, uh, als een ja Maar hij ruikt, let goed op. Rottend vlees, braaksel en een vuilnisbak... die te lang in de zon heeft gestaan. Nou, ah, ja, valt maar, er wel mee. Ja. Ik wou zeggen, het klinkt een beetje als een ja, ja, maar, de Spaanse reis. Ja, elke dag mee. Maar het is een beetje durian. Ik weet niet nou, het bij jou zit, maar ja. Durian, ja. Je dat, toch? ja, ja. ja maar dat heeft dus weer te maken met het feit dat door die geur... Ja, ik zal je niet verbazen... dan komen er vliegen op, aan, op af, op die geur. Want vliegen komen natuurlijk ook... kijk maar, in je vuilnisbak bij 35 graden... Ja. er zitten wat maden in links en rechts. Dus die vliegen komen af op de penisplant... En die gaan dan zorgen voor bestuiving dat er overal kleine penisplantjes komen. De zogenaamde mini-snickels. Ja, maar in het begin. Voor ze leeft in nog... een tuin vol met mini-snickels. Ja, dat lijkt ook wel goed. Maar in het begin zijn ze nog zo kleine sklitjes, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat zijn het uh, mini-snickelui's. Uh... Mini Snickeletters. Nee, maar iemand heeft dat ding natuurlijk gewoon ergens een keer ja. in 1832 de penisplant genoemd, dat hij op een snikkel Gevolg. Ja, ongetwijfeld. Ja, daar heeft hij wel gelijk in gehad. Ja, dan ja, punt zeker. Ja, dat ding zag zo, ja. ja. ja. ja. Qua punt. Ja. Dus, maar het is, uh... het is nog niet. Kom want er gaat één keer van jaar open. Het is niet zo dat je hem gewoon bij Henky Bluis kan kopen. Nee, nee, nee oh, dat niet. Nee, ik heb je kan niet. wel vliegen. Weet het, uh, Die vliegenvangst. Die e, e, twee plantjes. zijn allemaal te ja. ja, die zijn te kopen. Ja, dat ja. lijkt heel gevaarlijk. Maar het enige wat kan gebeuren is dat er ooit een keer een vlieg in gaat. En dat hij langzaam door het sap van, de, van die plant wordt gegaan. Word, uh, daar ja. stelt niet zo heel veel voor. Dus die niet. Over schatgeheim. geheim. Overschat geheim. Nee, het is niet zo dat Henk uh, vlees etende planten heeft staan. En terwijl die uh, twee mensen ziet binnenkomen en kindje nee, het kindje weg is. Dat zou wel grappig zijn. Ja. Ja, en natuurlijk al stempel op een dag, maar. Ja. De... Kan het zijn dat Jaapje aan de plant heeft gezeten? Hij is dicht. Jaapje! Oh. Ja. Dan hoor je die plantjes weg. Gaan die mensen de zaken? hoor je die planten op boeren. Ja, door. Ja. Schijt even een rompertje ja. uit. Ja. En door. En door. Ja. Er schijnt een rompertje voor. Ja, prima. Nou, we zijn eruit. We zijn eruit, jongens. Ja. Hé, hey, uh, is, is er nog uh, op... Ja, op nou, entertainment ja. entertainmentgebied is natuurlijk een hoop gebeurd deze week. Zoals? He? Zoals Peter Gillis is opgepakt. Voor mishandeling. Van omdat, die, omdat die, die iets jonge vrouw van hem een paar hengst heeft gegeven. Ja. Als dat dan niet meer kan. En hij, zij zegt dat het niet waar is. Nee, dat zou ik ook zeggen. Heb je dat als, ik kan niet naar dat soort programma's kijken. Ik ook niet. Ik heb dat nooit gezien. Nee. nee maar ik nee, maar ik, moet ik, Wat ik voor is zei. Dat is wordt bij SBS uitgezonden. Dat is daar gewoon één grote... Uh, dat is een roversnest daar. Ja. Nee, maar seriously, ga eens kijken. Uh, daar heb je... Dan heb je uh, Winston Dus een van de mede-eigenaren was dat ooit... de van John de Mol. Die is toen met het Green Project opgepakt. Of op, met het Green Project is, is onthuld dat hij daar probeerde geld uit te slaan. Dus dat zag eruit als een oplichter. Zoals Sluwerverdiende. Ja, dan krijg je nu ja. die in Meiland... Ja. Het meisje van Meiland heeft toen allerlei dingen op, uh, op een van de websites gekocht... voor veel te weinig geld. Nou, leuk meisje trouwens. Ja, leuk meisje. Hè? Me meisje Mijland. Meisje, meisje, meisje, meisje. meisje Leuk voor je. Maar die heeft dus allemaal kleding <laughs> van een van de goedkope websites in China besteld. Hij heeft er eigen stickers erop geplakt ja. en doorverkocht. Vind Dat ik ook is, wel noemen heel, wij ja. thuis ook gewoon oplichting. Ja. Toch? Ja dan, ja. dan heb je zeker. die Gillis, die slaat gewoon zijn alle alhoek op. En die wordt verdacht van witwasserij met die, uh, met die hele slechte vakantiepark. Van dat er allemaal illegale uh, ja. dat, dat, gedoe dat, dat in is. Ja, ja. Het is echt <laughs> werkelijk niemand daar bij dat hele SBS. Die, en dan heb je nog meneer, uh, uh, meneer Johnny de Mol junior... die wordt beticht van doodslag en mishandeling. Nou, ik kan nog even doorgaan. Met al die gasten, ja. wat en al. dit is gewoon een roversnest, joh. Ja, dat klopt. Holy cow, ja. Nee, maar echt, kijk, is niemand die er is er niemand die niet gedoe of gezeik of getrut heeft daar. Nee, nee, dat klopt. <lacht> dat, wordt... ja, dat is goed. En je, en je kan alles zien in hun eigen programma Shownieuws. Ja, want daar houden ze ja, ja. ja, bij, de ja. de erbij, maar daar houden ze wel een mond erover. Ja, sommige dingen Want dat wel. is natuurlijk ook een verschil tussen ja. show Nieuws en RTL4, dat boedevaar... Ja. En daar wordt gewoon gezegd... Peter Gilles heeft zijn vrouwen klappen gegeven. Ja. En bij Sean, die zegt... Ja, nee, ik zal me wel meevallen. Omdat ja. ja. met John de Mol erboven hangt... Die zegt, jongens... Uh, dat gaan, gaan we niet doen. doen. gaan we niet doen. Maar ja. is <laughs> daar uh, al uh, iets over uh, bewezen? Over die vermeende criminaliteit in zijn vakantieparkjes? Of is dat een onderzoek? nou of, uh, Dat is een ze onderzoek. Doen dat niet, kijk, een paar van die, van, die, van die parker van die man... hebben ook geen vergunning meer gekregen. Wow. Dat doen ze niet... Als er iemand is gepakt met twee zakjes wiet in een vakantiehuis, ja, dus geloof ja, me nou, okay. dat doen ze echt niet. Er <laughs> <laughs> is wel iets geks aan de hand, uh, maar ja, goed, nee. uh, het zal. Nee, niemand luister. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel. Ja, ja. toch? Ja. Want of het nou uh, Glennis Grace is, Andrea is, ik vind ook dat we wel helemaal mijn, van die mensen allemaal. Ik vind dat Glennis Grace eigen serie moet krijgen bij SBS. Ja, dat is de volgende crimineel ja. die erbij zit. Toppertje. Ja. De Jumbo Fighter. En dan nog de even die, eh, die little <laughs> kleiner nog even zijn eigen serie. Ja. Ja. Ja. ja, en allemaal vergelijkt. De serie mishandelen doe je zo. Ja, toch? Kijk, en uh, dreet je er. erbij. Dreet ja, erbij. Ja. Ja, Uitmaken de... en aanmaken doe je zo. Ja, <laughs> ja dit, volgens mij kan je echt. Uh, zo is scoren. Dat klopt helemaal. Die mensen zijn allemaal nee. goed geworden, man. Doe ze nee, lekker normaal. Nee, dat is ook zo bizarre. Maar dus, hoe uh, weer heeft ook inderdaad geslagen. Nee, maar kijk, in, in relatief is het ook weer zo. Als je al die verhalen hoort van al die mensen met al die gekken, dan vallen jullie gewoon wel mee. Toch? Hè? Dat ja, dan, ja weet nee, je zijn, dat je... In dat licht zijn jullie een soort van ja. soort van normaal. Nee, ja, maar je, moet, je, nou, ja je, je, maar je moet gewoon kijken van heeft het, heeft het uh, uh, uh, mogelijkheden voor de toekomst. Daar ligt het aan, Frank. Nou, daar ga ik Frank. even over nadenken, Geek. Dat <laughs> nou. <laughs> is een beetje een, een dooddoenertje. Ja. Maar ik ben net even naar de kijkcijfers aan het kijken. Van, uh, de, de, de, uh, van, van de diverse... Even kijken hoor, tv even van oh. diverse... Nou, qua uh, te televisieprogrammering hebben ze ook al... Het uh... is zomer, herhalingen. Ja, het ja, zijn ja. al heel veel herhalingen. Een heel veel herhalingen in de zomer. Ja. En af en toe vroeger bij BNN gingen we in de zomer gingen we nieuwe programma's maken. En dat is de enige reden dat we dat deden. Dat we van de hoogste kijkstijfers ooit haalden en de markt aandelen. delen. <laughs> dat is <laughs> echt zo. Want nee, in de zomer, niemand kijkt meer naar herhaling. Als er een nieuw programma kwam, dan gingen wij in de zomer BNN presenteert A4 Sterrenslag. Gingen onder bekende mensen verglijbaantjes glijden gingen mensen daarna kijken, want er was niks nieuws. Dan gingen ze toch kijken naar, wat ik veel. Uh, Hans Kazani van de glijbaan ging in de kleine Ja, ja, ja. ja dat, dat was onzin, maar het werkte wel. Toch doet Max dat heel slim. Max, doet, Max, ook, Max doet ook slim. Die doet ook nieuwe ja, programmeringen. De, vr, de, de toe. Vakantieman. vakantieman. En dat ja, kost bijna ja. niets om te maken. Nee. En mensen gaan toch kijken in die ja. sfeer. En het is nieuwe programmering. Waarom zou je ja. voor de 46e herhaling naar Chateau Meiland kijken? Ja, nou, het hadden we hadden net over. BNB vol liefde. Briljant programma. Ja. Briljant. <laughs> ik vind het. En wij, wij weten hoe televisieprogramma's gemaakt worden en hoe, uh, wat je ervoor nodig hebt. Ja. En, en dit is een knijterduur programma hoor. Dat, ja. dat, uh, weet nee, je ik vertelde, nee, ik heb een keer een pilot er zes gemaakt, zes landen opgenomen. En, ik en, heb een en, proef uh, op de uitzending gemaakt van dit, van dit idee Ooit jaar geleden met een hier voor de KRO. En uh, dat is toen dat bleef maar bij één. Dat is ook een man die een bed en Breakfast in Frankrijk had, een, een single man. Die heeft toen drie dames op afgestuurd en niet aan natuurlijk kijken of. Uh, wat bleek nou, voordat het hele feestje begon, had die man al een foto gezien van die vrouw. Had ze gaan zoeken op Facebook, had al contact met haar gehad. Dus binnen vijf minuten zei Anita, lagen wij boven te slapen en lag die man op de keukentafel die vrouw aan te duwen. <lacht> dat was even. even ja, oh ja, Reageer eens vooruitzien. Ja, Ja, maar die man, ja. dat, die deed voor de lol, liet die andere twee vrouwen nog even komen. Terwijl hij al lang uh, ja. aan het uh, hompikurken was. En ja. niet te zeggen, dat was wel relaxionant. Want die vrouw ja. die ging het volgende morgen naar beneden en die hadden natuurlijk. Een klein beetje geluid beneden gehoord van het aanduwen. En dan, ja, dacht, ja wat doe ik hier nog? Dat werd een hele slechte <laughs> pilot. Maar dat datzelfde idee, was, ja, ja, bizar, hè? Ja, bizar. hebben we een producent op aangesproken, want die, die, had, die wisten dat. Die hadden mij niks verteld. Ja, ja, ja. Ik dacht, ja maar wacht even, jongens. Ja. Hoe kun je dat dan niet vertellen tegen mij? We denken dat ik er niet achterkom of zo. En niet we, hier is dit erbij. We denken dat hij niet tegen mij vertelt dat dat lang. Nou, dat was echt genant. Oh, maar dat oh, was dus oh. zeg maar de, ja. de voorloop van Bed ja. Backers voor liefde. Ja. Jammer genoeg. Ik, vind het, uh, ik vind het briljant. Ja, snap ik wel. En wij, wij, wij volgen dat elke dag. Ja, ja. Brood, ja. Het is nog zo'n programma, dat vind ik dan wel een aardig programma op SBS. Inderdaad, die twee mensen, net niet First Date, het heet... Uh, dat programma waarin twee mensen ook in zo'n huisje worden opgesloten 48 uur. Alles is lief, zo. Alles is zo. First. Ja, ja, first Fuck. Ja, First Fuck. First Fuck voor Love. Nee, maar dat is ja. inderdaad maar het is ook de totale on Daar ja. kijk je voor. Je kijkt voor, tota net boer zo'n ja. vrouw, waarom is dat een succes? Ik, een heb een jaar, nee, ik heb ik Tien jaar lang heb ik het gerund, show. Dat je kijkt ernaar vanwege het ongemak. Ja. Je hoopt natuurlijk dat die mensen liefde vinden. Maar uiteindelijk is niks, is niks ongemakkelijker... dan iemand naar beneden kijkt... en de totale stilte van zijn koekoekslok in zijn boerderij... met zo'n meubelfriek Oosterwijk keuken in de achtergrond... die er al 30 maar, jaar staat. Wie, wie presenteert het blonde vrouwtje? Wie presenteert het Ik Jasper. Jasper. Hebben Mijn ze die, die nooit genomen? Nee. Dat mensen dat gehoord nee. hebben misschien. Nee. Nee. Nee, ik vond, die vond je gewoon op een vrijdagavond de wip-afspraak één keer in de twee maanden. Akkoord. Ah, ja, volgens mij ook, dat ja. denk ik. Ja. ja. Ja, goed, zullen we. Nou, we zijn eruit. Ja, laten we dat maar doen. Als het goed is, moeten we wat horen. Moeten we niet even de Stanfordse vlaggen ophangen om te bouwen voor de boeren? Maar voor de boeren? Voor de boeren, dus we de vlag, sans oh orde, de Soekarine. Daar had hij geld om mekaar. Hahaha. <laughs> Kijk in godsnaam uit, hè? Ja, voor die gekwetend heb je een, een probleem. We humble, like the good Lord say. He promised to exalt us, but no is the way. How men be so greedy when there's so much left. And they all have... Been... Learn to help one another and live in perfect peace. If we just be Zelf. Billy Preston. Was ooit uh, pianist en uh, organist bij de uh, Beatles. Okay. En bij de Stones. Aha. Ja, leuke informatie. Dat is een van de soort voetballer die van Ajax naar Feyenoord is gegaan. Ja, hij wel. We ja. Ja. Ja, hadden het net even over uh, de, de, de, de, de moeilijkheden in het verkeer in Zandvoort. Hè? Bijvoorbeeld uh, de Van Spijkstraat, waar je ja. eigenlijk maar ...van één kant in kan. Ja. En als je van de kant van strijder erin gaat... ...dan heb je mogelijkheden om je auto nog even... ...in, bepaalde, een, vakje. in een vakje te zetten. Ja, dus als je mazzel hebt. Soms staat het ook helemaal dicht. Ja. En dan kan je niet uitwijken. Nee. En dan heb je, ik ja, dan nee, wordt de toch. Ja, en dan, uh, maar het gebeurt regelmatig... ...dat er twee auto's tegenover elkaar staan. En dan willen ze, uh, willen ze niet uh, wijken. Ja. En dan denk je... ...hoe is het toch mogelijk? Joh, dat, uh, maar hoe, hoe kan je het verzinnen om het zo te bouwen? Ja. Ja, maar ja. nee, dat, dat mij, het was ooit natuurlijk gewoon twee richtingen, in het kon. Ja. En de zijn is de Purschram-City ernaast gebouwd aan de andere kant. Ja. En die hebben nu allemaal parkeerhaventjes voor de, voor de deur. En dat is waardoor het smaller is geworden. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar er zit natuurlijk een gedachte achter. Want je mag, uh, dan zeg ik van nou, neem dan drempels. Maar dat kan niet, want het is voor, uh, voor ziekenwagens en politie. Ook niet goed, nee. Dus er uh, moet, moet, moet gewoon één richting, Er moet gewoon één richting verkeer maken. Ja, precies. Pas. Dat, is het, uh, dat zou het beste zijn. Dat zou het maar beste goed, dat zijn. geldt natuurlijk ook. En de andere voor... kant zou je dat op moeten doen? Nou ja, Vanaf het dat... station naar strijder. Denk ik. Dat, nou, is, nou, de dit... meest, dat is de ja. meest gerede route. En de nog. meest logische ook. Ja. Want dan kan je via de andere ja. kant. Kan je... ja kan je, ja, ja. Weer, kan je ja, okay. weer terug. Dat, dat, dat ja klopt. Want op het moment ja. dat jij voor de bocht van schrijven. Als je naar het circuit komt. Die gaat dan het eerste straatje in. Dan kun je een loopje maken. Ja. Precies. En dan, en dan kom je, dan je bij je de in. zeeweg. Kom je, de zeestraat ja. uit. Kom je zeestraat, Ga je daarin. En dan ga je daarin. Ja. Kleine moeite. Zullen we het even gaan regelen? Zullen we het even ja, gaan regelen? Het is, is het probleem. En dat is een landelijk probleem. Is dat ze. Ja je zou het als je het niet verder na kunnen omschrijven. Als autohaat. auto haat. De hele infrastructuur is natuurlijk zo gewijzigd. Dat. Eigenlijk is er geen ruimte meer voor auto's. Nee. Al de straatjes in Nieuw-Noord... wat uh, ooit, uh, eh, voordat wij door het uh, infravasculaire probleem werden getroffen... brede straten waren waar je gewoon normaal een bocht om kon en alles is zo afgesmalt. Ja, en dat mensen in het houten karren met van die gestreepte dat ze in zee werden gereden met een paardje... en dat je dan gewoon het water in kon. Die was dat ook ja. in de 60 jaren. Ja, dat was ja. jaar, ja. Nou, dat bedoel ik. <laughs> maar heb je het over de redboot? Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat Dat we nog gebeurt. een badhuis hadden. En, en dat uh, ja. erbij in oogschouw genomen... dat mensen vandaag de dag, uh, verkeersdeelnemers... weinig of geen geduld meer lijken. Dat wel. is het meer. En, en er ook geen sancties op staan. Want overal planten ze borden 30 kilometer... Maar wordt niet gehandhaafd. En nee. daar gaat misschien ook wat minder signaal van uit. Nou jongen, af en toe op de, ja. in de, de Halterstraat komt er zo'n idioot in een golf. Echt jongen? Geet die hier niet rijdt, gewoon ja. 70. Ja. En denk je van, het kan toch niet waar zijn? De, je hebt hem, je, hem meer gezien van de week. Ja. ja je zag maar, want zwaai witte, je dan niet? niet? <laughs> was het een witte of niet? Nee, nee. Oh, nee ja, ik ja, maar even, want ik liep, Volgens mij dat zou kunnen, ja. Ik liep zondag uh, met Paul de Vlendeweg naar beneden. En ik hoor een geluid achter mijn jongen naam. Nou. Er ging een gozer vol gas met zijn witte verbrede golf. En nu zie je zo'n mannetje al een beetje scheef erin ja, zitten. Met een capuchon op. Met een capuchon op. Vol gas in mijn beleving die weg naar beneden. Ik denk, nou, als er iemand uit ja. een parkeerhavenje wegrijdt of een straat, en er zijn allemaal mensen, toeristen die uit het sportercentrum dingetje komen, mensen met kinderen die met een, een, een bolde weg naar st ja. het strand gaan, ja. Dat kind kan de weg oplopen. Ja. Dat is niet goed bij je hoofd dan. Nee, ben je maar om toch je nog je iets hoofd. positiefs te melden, nou, ik, ik heb begrepen dat over de Verspijkstraat uh, mm -hmm. gesproken de Formule 1-brug dit jaar niet terugkomt, maar ik heb begrepen dus dat ze de mensen direct vanuit het ja, station de boulevard Precies, opleiden. dat klopt. Nou, dat is natuurlijk een perfecte oplossing. En dan uh, komt daar een brug... bij het station. Om, weet je wel, bij de... Bij oh, daar gaan ze, oh, daar, daar komt aan. een brug. Oh. Bij, bij, is het niet bij, een brug uh, te ver? Nee, is het is niet te ver. <laughs> oh, ja, het ligt eraan, hoe hoeveel hoe ja. je weer lopen. Ja. Was, jij, dan dan dat, was lo jij dat die er vertelde, Jaap, of niet? Moet ik even... Kom maar, uh, maar. Oh, nou, ja, natuurlijk jaap, jaap, geen geluid daar, dames en heren. Mariet je een, een beetje naar penisplant te ruiken? <laughs> dat niet. Ik zie wel veel piegen ineens. Nee, wat ik begrepen heb is dat er dus wel degelijk nog een brug komt bij de Van Spijkstraat. Ja. Um, maar die willen ze in ieder geval houden in geval van calamiteiten, maar ze willen die Van Spijkstraat ook open houden in geval van calamiteiten. Ja, ja, ja. ja. Want dat is uh, de reden. En uh, de gemeente had gevraagd of het mogelijk was om de, de, de bezoekers van de Dutch Grand Prix een beetje ook iets van Zandvoort mee te laten beleven ja. door ze langs de boulevard te sturen. En, en dat dan begrijp ik heel het het plaats van het centrum, want daar komt nooit iemand Maar niet. buiten dat zijn er natuurlijk veel meer mensen nu Aha. dan uh, vorig jaar. Weet je al, ja, ja. wat scheelt dat? 40.000? 40.000, 40.000, weet je. Dus ja, het is uiteindelijk ja, het is best, Dat is best, als je die... Je je er wordt je diep... natuurlijk ook, is natuurlijk een tijdelijke brug, hè? Als je die op je verjaardag krijgt, heb je toch een hoop mensen te... Uh... Een, een drankje te geven. Nou, als, je ja. moet, als, je moet gaan, als je haringplankje moet gaan maken... dan ben je even bezig, hoor. Wat denk je van, wat denk je van nootjes? Goeiedag, zeg. Kilo's en kilo's. Wat de vrachtwagen van duif is. Ja. is vijf. Dus, uh, Hé, hey, jongens... Nou, gaan we uh, het nieuws wil er een plaatje erin duwen, of niet? Ze hebben er een plaatje in duwen. Wat een goed plan heb jij toch weer. Nou ja, ik zeg uh, uh, het wel. Ik vind het echt... Uh, uh, uh, zeg maar. Wat wil, je, wat wil je horen? Iets met een brug? Te ver? Even kijken. Ja. James Brown. De de brug. Nee, dit is een, een, echt, echt iets met een brug. Oh ja. Ja, ja. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila.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 Ja, <laughs> Bluff en Bluff, uh, Bluff, Accounting Bluff. Crowds. Ja, dat vind ik dan wel een van de weinige nummers van Bluff die uh, je ja. trekken. Voor de rest vind ik het best wel een overschat. Ik vind het een mijn... overschat kutbeentje. In mijn... <laughs> in, mijn, in mijn apparaatje staat een fotootje van Whitney Houston. Oh? Bij Bluff. Bluff. Dus misschien heeft dat ermee te maken. Nou, huh? Die was in ieder geval niet overschat. En weet je nieuws kon nog een beetje, kon nog, kon nog een beetje. Ja, afvinden. ik heb er meegemaakt. Ik, ik ben er een paar dagen met haar uh, op stap geweest. Ja, toen ze net begon. En uh, toen was het was een heel, uh, zo, was een, een ingetogen, een musje. Ja, nee, natuurlijk zo. Uh, komt, komt uit een ghostpost, ja. je komt uit een ghostpost, En toen was, toen was, uh, uh, uh, uh, toen had ze het eerste album gemaakt. En toen heeft ze gezongen in uh, Hilversum, in uh, hoe heet die uh, die, die, die nachtclub? Uh, oh ja, ja, ja, Ik weet daar beneden ja, bij Goiland. Ja, ja, ja. ja. Ik ben... En en, ja. Uh, en dat was middag, zo'n uur of vier, vijf. En toen, uh, maar daar waren allemaal deerschoppers bij. En, uh, nou, nee, je kent dat wel. En op een gegeven moment uh, begon ze te zingen. En ik zie mensen ziek eraf gaan. Ja, snap je? Zo wel. goed, ja, ja, ja. zo bizar goed. in Houston. Heb ik nog nooit. Ik dacht in dat, mijn dat ze uit Brabant kwamen, dat ze niet wat voor hoe heet. Dus Ze zei: "Je weet niet." Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Je hebt een Brabant gezegd. Ja, ik weet niet. Hoe duur is die auto? Ja, ik weet niet. Houston, Houston. Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik heb het opgezet met het geitje gezien op jijbuis. Van het geitje, ja. ja. Ging compleet stuk toen ik het. Ja. De ja. eerste keer. Dat was het ook weer. Ook oh, Whitney Houston. Ja. Hè? Ah, en dan hoor je dat geitje. Oh, ja. Fantastisch, jongen. Mensen humor. Het is alweer 11 uur Ik ben benieuwd heen. wat uh, het nieuws te brengen heeft. Nou, ik denk wel wat nieuws. M misschien dat ze ons nieuws gaan herhalen. wat We net gebracht, het hebben. Ja, bij ons is het over nieuws, maar dit is echt nieuws. Oh, really? Ja. Ja, ik denk dat we wij hebben gebracht over een man met een kolenfest te kont. Ja, daarom heet het ook nieuws. Dus dat het geen nieuws is. Nee, het is geen nieuws. Oké. Okay. Nee, het is oud-nieuws. All right. Ik heb nieuws. Ja, ik weet niet. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.